voedingsloket van Den Haag. En dat moet Den Haag ook een keer begrijpen. Ja, ze vinden dat de landelijke politiek de problemen over de schutting gooit. Rondrijden op een tweedehands motor is populairder dan ooit. Branchclubs zeggen dat vooral jongeren vaker een motor hebben. Die kiezen vooral voor de lichtere modellen... omdat ze alleen daarop nog mogen rijden. Ook steeds meer vrouwen zijn motormuizen. En opnieuw problemen bij PSV, want voetballer Gustil is voorlopig geblesseerd, gebeurde tijdens een training. Hij scoorde dit seizoen al 12 goals voor de koploper in de eredivisie... PSV mist ook al andere aanvallers. Hoe lang het allemaal gaat duren, dat is onbekend. Het weer van Weerplaza droog en een mix van zon en wolken. 1 tot 5 graden vandaag, maar door de wind voelt het wel kouder aan. Dan de verkeersinformatie. 10 files. Dan denk je, oh, 10 files. Het eh, zijn allemaal niet heel langer. 1 file eh, met een vertraging van 10 minuten of langer op de A28 van Amersfoort naar Utrecht. Tussen Den Dolder en Utrecht Centrum. 3 kilometer vertraging dus 10 minuten. De rest is korter. En snelheidscontroles op de A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 72,4. De A12 van Gouden naar Utrecht bij 37,5. A28 Assen richting Hogeveen bij 158,1. Ja, en tijd om in te klokken. Hè. Woensdagochtend ben je erbij vandaag. Waar ben je druk mee? Wat ben je allemaal aan het doen? Laat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 Alcazar crying at the discotheque tegenover Elvis versus JXL. A little less conversation. Welke wil je? Stem nu. Q Music is proud to be found Eerst Kelly Family fell in love with an alien. over 10. Ja, ja, Menno, dan zijn we weer bij jouw show net als de vorige keer. Goedemorgen, goedemorgen. Oh, Menno. Menno. Goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Menno goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, goedemorgen, Nathalie Hurenkamp die zegt, uh, ik klok in van huis. Vandaag begonnen met de Ramadan. Nou, fijne Ramadan natuurlijk. Melanie Bouma, die zegt ingeklokt. Nu lekker aan het honden knippen in mijn salon met het foute uur aan. Raiko die is ingeklokt op de snelweg onderweg naar Ede om te laden... en daarna los in Piddinghuizen. Uh, Matthijs die is ingeklokt vanuit Amsterdam. Hedera verwijderen langs het spoor. Uh, ingeklokt, Chocomel-explosie in de gehad. Dus nu schoonmaakt u Marjolein Gerrits en Jeremy de Jong. Goedemorgen. Goedemorgen. Hey, het is je verjaardag vandaag. Ja, dat klopt. Nou, gefeliciteerd. Hoe, uh, hoe ben je hem aan het vieren? Ja, op de, op, de, op de bouw in een woning. Op de bouw van een woning. En uh, heb je, heb je getacteerd al? Ja, met, uh, met de Tom Gewoon uh, gezellig met mijn collega's. Ja, lekker. Maar die heb je al op? Natuurlijk. Ja, <laughs> ja, het zou kunnen dat je nog even gewacht had, hè? Tot iets later. Iets later koffie, koffiepauze. Maar lekker. En wat uh, ben je in het huis aan het doen? Wat is jouw rol? In de bouw? Uh, nou ja, ik, uh, ik werk voor de woningbouw en ik uh, ben eigenlijk een woning volledig aan het opknappen met uh, een nieuwe keuken en een nieuwe badkamer. Oké, okay, okay, dus uh, je bent voor alle markten thuis, hoor ik al. Uh, ja. <laughs> Oké, okay, uh, Jeremy, uh, je moet kiezen. Wil je cowboy, draaiorgel, hardrock, R&B, rock, samba, ska, terror of trap? Uh, doe maar pop. Nee, die, zat er, die zat er niet bij. Oh, het, was uh, rb, het was Rock. Of RB. Uh, rock, rock, Samba. rock, Rock, Rock. Ja, lekker gitaartje erbij in de bouw. Ja, ja, even. Ik vind het goed, hè? Komt hij? Hè. <coughs> er is een jaren. Hoera, hoera! Dat kun je wel zien, dat is Jeremy. Hippe de <lacht> Dankjewel. Ja, Jeremy maakt er een mooie dag van. Ik stuur je een verjaardagscadeautje op, namelijk mijn koffiecup. Nou, top. Ja, echt goed. Voordat voor we ophangen, nog één ding. Ja. Een fijne dag. Ja, in jouw geval. Fijne verjaardag. Fijne verjaardag, hey, dank, Dankjewel. Hoi. Where it began. I can't begin to know when. But then I know it's growing strong. Wasn't the spring. And spring became the summer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 Touching warm, reaching out, touching me, touching you, Caroline. Good time. street, Brazil, Well, this year's going to be called Calle Que bola Cada. que bola omega, and this how we're going do it. Dale! One, two, three, four, uno, dos, tres, I know you, mami. <laughs> enjoy me. You, want me, want me. you know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want ya. I know you want me. You know I want, want ya. You know <laughs> One two three four. Uno dos no, tres cuatro. Mommy got a nance like a donkey with a monkey. look like King Kong. Welcome to the crib. Real fast, that's what it is. With the women down here, they don't play games. They off the chain. Zo, so, lekker fout uurtje. Ja, en wil je zo Chelsea dagger of all the small things. Stem nu eerst Maywoods. Dit is Rio in het foute uur. Saying, to friends, saying to I'm on my way to Rio, place where I'm... Small Things in Het Foutuur! Met uh, gaan we nog een beetje hakken! Gaan we nog een beetje hakken? Nou, een goede vraag. Het is woensdag, dus ja, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst uh, gaan we stemmen op je favoriete boyband. Wil je zo de Backstreet Boys? Met Everybody, Backstreet Back. Of gaan we voor nog een Everybody, maar dan van 5? Everybody, get up! Nou, klik op je favoriet in de Q-app of op Het nummer met de meeste stemmen hoor je zo. Uh, Boys liggen wel best wel een stukje voor, maar het kan nog veranderen. Hé, hey, is het al weekend? Nee, want de top 40 is nog niet begonnen. Elke vrijdagmiddag vanaf twee uur hoor je de grootste artiesten van dit moment... in de enige echte hitlijst van Nederland. Ja, en dit is cool, want als jij voorspelt wie er deze week op nummer één staat... dan maak je kans op twee tickets voor een concert naar keuze.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 Gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van oldtimers drop. Nu ook suikervrij. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, even opstarten, even ontbijten, even sparren.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 Dan de verkeersinformatie van Flitsma is de acht files. Twee files met een vertraging van een kwartier of langer. Op de A15 van Ridderkerk naar Gorkum tussen Ridderkerk-Zuid en de Noordtunnel. Drie kilometer vertraging is daar een kwartier. En uh, op de A20 van de Hoek van Holland naar Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Vijf kilometer vertraging, 33 minuten. En uh, in het foutuur hoor je nu de backseatboys. Ja, en wil je zo een Engel bewaarden of ik ga zwemmen? Nou, stemmen. You Rock your body, yeah Everybody, yeah Rock your body, right Back, streets, back, streets. all right hey. no. Oh my God, we're back again yeah. This is everybody saying Gonna bring the flame I'll show you how Got a question for you Better answer now Yeah Am I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 een engel bewaard hoe bestaat je kunt maar niet We gaan even een Polonaise uit. Marker Schuitmaker, Engelbewaarder. Het is woensdag. Hak, hak, hak, hak. Hakken. Hakken! Dag! Ja, woensdag, Hakkerdag. Wil je zo vlammen en bakstas met Good To Go? Good to go, good to go of scooter. Go, go, go, go. Met friends. Denk er even vanaf, niet te hè, want er moet gestemd worden in de Q-app of op Qmusic.nl. Het nummer met de meeste stemmen hoor je zometeen. Na Destiny's Child, dit is Bootylicious in het foutuur op Qmusic. Kelly, can you handle This. I don't think you can handle this Fout. Right. En Abraxas, en good to go in het foute uur. Beno! Rijke fout uurtje, man. Woe! Ja, en Daphne stuurt wat een heerlijke nummers. Ik ben helemaal aan het zwingen. Vanmiddag werken, gelukkig krijg ik hier energie van. En Josina stuurt een heerlijk nummer om mijn huis op te poetsen. Ramen staan open, dus voorbij gaan. zullen je dankbaar zijn, want ik blaar mee. Ja, dan kun je nu meezingen met Modern Talking. Welcome to Sancho Bay. Louis V. yak so big i could live But in this seat. you for real you can't see me in these your frames the whole world change mad bitches so much fronts Feelin' like when i wanna fuck them all get mad brain in my very fast car ferrari v12 Maranello on my arm ladies can't resist the charm haters kiss the ring on the drum and we do this all day welcome to sancho pain <laughs>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 Artists, Maserati's Gelados We make too much dough And we spend it all day Welcome to Central Bay Ooh. is Antoine en Timati, welcome to Pay. We gaan zo meteen terug naar 18 februari 1989 in de Top 40 Classic. Ja, en het nieuws komt eraan met Mart. Ja, het gaat zo in het nieuws over lekker smikkelen dankzij de WUPS. W-U-P-S, de WUPS. Wat dat is, stel ik je zo. Ja, WUPS, nieuw Wups, woord. Kun je dat eten? Je kunt het eten, je kunt het allemaal eten. Het is een afkorting voor iets. Wat het is, hoor je zo? Nou, ik ben benieuwd. Uh, wat je ook zo meteen hoort, Miles Smith...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 Op kvk.nl. KvK, KvK houvast voor ondernemers.